Twee uur. Dit is Radio 1. Dion de, de Graaf. Goedemiddag. De zestiende etappe gaat van Faison la Romaine naar Gap. De renners zijn nog niet zo lang onderweg. Dus in de Radio Tour de France zijn we er vroeg bij. Na het NOS Journaal met Mark Visser. De uitgaven in de zorg groeien de komende jaren minder hard. Minister Schippers zegt dat er vanaf 2015 structureel ongeveer 1 miljard euro minder hoeft worden uitgegeven nu met alle sectoren afspraken zijn gemaakt. Medisch specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties hebben afgesproken dat de uitgaven in de zorg de komende jaren flink worden teruggedrongen. Verslaggever Marcel Bril over hoe deze besparing wordt gerealiseerd. Mensen die geen spoedeisende hulp nodig hebben, die moeten niet door medisch specialisten geholpen gaan worden, maar door huisartsen. En niet in elk ziekenhuis worden nog alle complexe behandelingen meer gedaan. Daar worden dan een paar ziekenhuizen voor aangewezen. De Zwitserse politie heeft vrijdag vijf Nederlanders opgepakt voor een uh, creditcardfraude en illegale handel in tickets voor het Open Air Festival in Frauenveld. De Nederlanders kochten met gestolen creditcards op internet duizenden kaarten voor het hippopfeest En verkochten die weer door bij de festival terrein. Volgens Zwitserse media gaat het om drie mannen en twee vrouwen. Alle verdachten zitten nog vast. Het open-air festival in Vrouwenveld werd afgelopen weekend gehouden en trok ruim 138.000 bezoekers. Vanwege het warme weer gaan de waterschappen extra controles uitvoeren op het zwemmen in vaarwegen zoals rivieren. Veel zwemmers zijn zich vaak niet bewust van de gevaren en kunnen in problemen komen. Het gaat vooral ook om, om springen van bruggen, stuwen, sluizen, maar ook in het midden van een vaarweg uh, komen waar schepen varen. Daar ontstaat sterke stroming. Kom je daarin, dan uh, zelfs geoefende zwemmers komen daar haast niet uit. Dus het, het risico op ongelukken, op, op verdrinking is dan vrij groot. Dus we waarschuwen om dat soort dingen niet te doen. President Bashir van Soedan heeft Nigeria binnen een dag alweer verlaten... na een verzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag om hem op te pakken. Het hof wil Bashir berechten wegens oorlogsmisdaden en genocide... in de Soedanese provincie Darfur. Volgens een Soedanese diplomaat staat het vertrek los van het verzoek van het strafhof. Hij was in Nigeria voor een tweedaagse top van de Afrikaanse Unie. In Edam is de historische Kwakelbrug deels ingestort. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. De brug ligt op een doorgaande vaarroute naar het Markermeer. Er kunnen op dit moment geen boten langs. Of de route vandaag ook kan worden vrijgegeven is niet duidelijk. De oude Kwakelbrug in Edam is een toeristische attractie. De brug zal volgens de gemeente zo snel mogelijk worden hersteld. Het weer dan, zon, maar ook veel sluierwolken. En het is 24 tot 27 graden. Op bestand wat verkoeling van wind van zee. Ook de rest van de week blijft het zomers. En er is verkeersinformatie van de ANWB, Wijnandsvaan. A2 Utrecht richting Den Bosch blijft vanmiddag dicht tussen knooppunt Deil en de afrit Kerkdriel. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na het ernstige ongeluk van vanmorgen. Ook de vangrail moet nog worden hersteld. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden vanaf Knopend Everdingen via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59 omrijders via de A15 die komen in de file van Nijmegen naar Rotterdam... tussen de Alfred Leerdam en Knoopend Gorkum, 7 kilometer. En de A58, Tilburg richting Eindhoven, er staat bij Oorschot, 2 kilometer file... staat daar een vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! 50 dagen gratis leasen. Inderdaad.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 Ik zit hier net te vertellen dat het zo mooi is als je radio tour aan hebt. Het, het is natuurlijk wel anders dat je nu uh, voor het klassement meedoet. Dat dan de spanning zo opbouwt en als je dan hoort tijdens zo'n waaieretappe van ja, het breekt, het breekt, het zal toch niet waar zijn. Ik weet dat het voor de toekomst zo goed zit, dat ik uh, misschien wel een grote ronden kan uitdraaien. Ja, dat is fantastisch om, uh, fantastisch om te horen. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Dalenboudt... Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal. Het is afgelopen met de rust. De renners zijn zo'n drie kwartier geleden vertrokken... voor een behoorlijk zware etappe. Richting GAP, 168 kilometer lang is die. Met twee beklimmingen van de tweede en een van de derde categorie. En in ieder geval één gevaarlijke afdaling. Geo Lippens, goedemiddag. Wordt er al hard gewerkt aan een kopgroep? Zo, er wordt ongelooflijk hard gewerkt aan een kopgroep. Meteen vanaf de start. De renners die demarreerden eerst een kopgroepje van een man of twintig. Hij werd uitgebreid tot 32 man. Daarbij Peter Sagan, Jens Voogt, Lars Boom, Tom Dumoulin, Thomas de Gens, Chavanel, Heschedaal, Daniel Martin en Alejandro Valverde. En die twee laatste die waren een gevaar voor het klassement. Dus is het peloton blijven rijden. En nu hebben we nog maar twee koplopers over. Adam Hansen en Andreas Kleude. Het gat met het peloton 20 seconden. Op weg met Radio Tour de France. Ja. Mardi 16 juillet. Seizième étape. vez la Romaine. Gap. De Tour. Wow. Op één. Dancing on the ceiling. U hebt het al gehoord. Er wordt hard gewerkt aan een kopgroep in de Ronde van Frankrijk. Vandaag wordt de laatste dag van de avonturiers genoemd. Voor Nederland denk je dan al snel aan Johnny Hogerland of Wout Poels. Maar er is nog een Nederlander die het kan. Aanvallen. Steven Dalebout zocht hem op voor de start. Met een bakje koffie in de hand Nicky Terpstra. Nog zes etappes in deze Tour de France. En ja, dit is eigenlijk die enige nog voor jou, hè? <laughs> voor mij? Nou, als ik ergens een kansje, kansje maak, dan is het inderdaad alleen nog vandaag, ja. Want die andere bergen, dat is niet mijn ding, maar vandaag is het ook heel lastig hoor. Ik ga het wel proberen, maar het is een lastige opdracht. Ja, wat, wat maakt dat lastig, deze opdracht? Nou, omdat we vanuit het vertrek al uh, omhoog gaan. De eerste 40 kilometer uh, zitten al twee klimmen in en dan gaat alleen maar omhoog, omhoog, omhoog. En, uh, Nee, ja, je moet meteen, meteen goed zijn. Dat is niet zo makkelijk. Ja, je moet meteen goed uitstrekken. En, uh, ben je iemand die dat uh, doorgaans wel kan? Ik kan het wel, ja. Dat wel. Ja. Alleen uh, Er zijn er niet, meer die het is, willen waarschijnlijk. Er, zijn er denk er nog 150 van die vandaag uh, dat gaan proberen. Dus uh, dat maakt het ook moeilijk. En wat is dan het, uh, het strijdplan om met juiste, op het juiste moment mee te zitten? Ja, dan moet je een beetje op koersinstinct uh, rijden. En dan moet je gevoel hebben van ja dit, dit, dit kan wel eens een goed groepje zijn, dan moet je mee zitten. En dat is meestal zo dat wanneer je echt helemaal kapot gaat, dat, dan is het goede moment om mee te gaan. Want dan zit de rest ook kapot. En dan moet je nog de hele dag? Ja, dan moet je nog een stukje. Maar het belangrijkste is om dan uh... ja, in die eerste te zitten. Maar het kan vandaag ook zomaar weer een uh, sprint worden. Dus het, uh, het kan alle kant op vandaag. Vijf etappensegers hebben jullie al met de ploeg. Uh, sprintzegers, tijdrit. Uh, rit uh, met de kopgroep vooruit. Ik neem aan dat, dat de sfeer wel goed is bij jullie. Klopt dat? Ja, inderdaad. Uh, suc succes... Uh, ja, dat maakt het wel gezellig, ja. <laughs> ja het loopt super. Uh, eigenlijk was de eerste week voor ons uh, teleurstellend. Echt, Een paar keer uh, ja, er net naast gegrepen. Maar uh, het heeft ons eigenlijk alleen maar meer gemotiveerd. We zijn er niet, uh, yeah. zijn niet uh, gedemotiveerd van geworden. Dus, uh... En hoe is dat met jouzelf? Je hebt in de Tour de France zelfs gezegd: uh, een paar jaar terug, het nou, is eigenlijk niks van mij, ik ben er wel klaar mee. Hoe, uh, hoe ervaar jij dat nu deze koers? Deze drie weken koers. Nou, het is nog steeds niet mijn favoriete wedstrijd, maar als het zo goed loopt met de ploeg. dan. Uh... Ja, dat is een stuk beter te doen. Dan is het wel, kan het ook wel leuk zijn. Wat maakt het niet je favoriete wedstrijd? Hoe komt dat? Oh, er zijn zoveel dingen. Er zijn heel veel dingen. De, de, het draait hier niet om de wielrenners, maar om het hele, hele circus. En wij zijn maar bijzaken. Dat, dat, daar kan ik me helaas heel erg aan, aan irriteren soms. Wat, wat zie jij door de dag heen waaraan waar jij je ergert? Nou, bijvoorbeeld al de hotels waar wij in geplaatst worden, dat, dat zijn kleine voorbeelden, die zijn soms zo slecht. Ja, dit, dit, ik kan een hele lijst uh, opnoemen, maar laten we daar nu maar even niet aan beginnen. Ja, het is eigenlijk vervelend dat, dat dit de belangrijkste wielerwedstrijd in het jaar is. Ja, dat moet je wel. Ja. Iedereen ja, kijkt naar je. Het is het, is de het, het belangrijkste, het is de allergrootste grootste publiciteit en uh, dat is belangrijk. Je noemde al, uh, je had het al over de dag van vandaag, We komen nog aardig wat uh, Alpe-etappes aan en dan komt die zondag in Parijs. Is dat jullie volgende doel? Ja, ja volgende doel. We hebben nog steeds iemand in de eerste tien uh, van het klassement, dus dat is sowieso ons doel. Maar inderdaad, met Parijs, uh, we hebben de winnaar van de laatste vijf jaar in de ploeg zitten, dus uh, ja, we hebben wel wat te verdedigen. En, uh, en uh, Marie die kan uh, voor een record gaan met zijn vijfde zegen. Uh. Dus het is een hele belangrijke dag nog zondag. Dat zei Nicky Terpstra tegen Steven Dalenboud. wij gaan weer naar Gio Lippen. Zij zit er niet bij, hè Nicky? Hij zit er niet bij, maar uh, we hebben wel een paar andere Nederlanders. We hebben Tom Dumoulin opnieuw, want uh, die grote kopgroep van 30 man werd ingelopen. Misschien niet allemaal, maar we konden het net niet zien... want het was voor het begin van de live tv-uitzending. Maar in ieder geval werd gemeld dat die groep was ingelopen. Toen kregen we een nieuwe kopgroep, een kopgroep nu van 25 man. En daar zit uh, Tom Dumoulin opnieuw bij. Hij is dus erg attent vandaag, maar wie er ook bij zit... is de man in het rood-wit-blauw, hebben we zojuist al uitgebreid uh, op kop zien van die groep Johnny Hogeland. Hij zit erbij samen trouwens weer met Thomas de Gent die ook al in die eerste grote kopgroep zat. Philippe Gilbert is ook een prominente aanwezige in de kopgroep. Natuurlijk in zijn regenboogtrui. Hij is de regerend wereldkampioen. En uh, ja verder weinig mensen die echt gevaarlijk zijn voor het klassement. Want dat was het grote nadeel van die eerste grote groep. Alejandro Valverde zat er uh, in. En dat uh, wilden ze daar niet zomaar laten gebeuren. En natuurlijk ook Daniel Martin uh, die hier die op de elfde plek staat in het algemeen klassement op 8 minuten en 28 seconden. En dan kijk ik toch nog eens eventjes van of Martin nu toevallig niet weer meegeslopen is. Nee, dat is die niet. Hij zit dus niet in die kopgroep. In elk geval wel dus Dumoulin en Hogeland, namens de Nederlanders. En dit gaat wel de groep worden, want uh, tot nu toe kreeg de kopgroep nauwelijks de ruimte. Was Het verschil schommelde tussen de 10 en de 20 seconden. Maar inmiddels is het uh, voorsprong ten opzichte van het peloton al opgelopen na 3 minuten en 13 seconden. Het peloton met alle belangrijke truien daarin. Christopher Froome natuurlijk in het geel. Hij mag eigenlijk ook de bolletjes trui dragen. Maar die wordt gedragen door Mikel Nieuwe, de Spanjaard. Die staat derde in het klassement achter Quintana. Maar Quintana is alweer de beste jongere. Dus die rijdt vandaag in de witte trui. En de groene trui... Nou, dat weten we inmiddels wel. Die hangt heel stevig om de schouders van Peter Sagan. Het gaat voortdurend op en af. Voorlopig gaat het eigenlijk alleen nog maar op. Want we zijn bezig aan de beklimming langzamerhand... van de kol van de tweede categorie. De tweede kol van de dag. We hebben er al eentje gehad. De Côte de la Montagne de Bli. En daar kwam Ryder Hesjedal als eerste boven. Gevolgd door Laurent DJ de Luxemburger... die daar als tweede boven kwam. Want toen hadden we nog die eerste kopgroep van 30 man. Nu dus begonnen met de col de Masseigne. En dat is een kol... Boven de duizend meter een kol van de tweede categorie. Ik ben benieuwd wie daar als eerste boven komt. Maar het gaat nu wel hard hoor in die kopgroep. Eén achtervolger, dat is uh, uh, Jeanne Die daar uh, achter rijdt, de Fransman, die ook niet bezig is aan een geweldige tour. En die rijdt op 30 seconden. Het zal ja, lastig worden het is, een, het is een zware etappe, dat hebben we al uh, een paar keer gezegd. Maar waar zit nou de bottleneck? Kun je dat zeggen? Ja, de bottleneck zit hem sowieso in de hitte van vandaag. Het is warm. Ze zijn vertrokken uit faison la romaine uh, Vanuit de Vaucluse Dan door de droom door, tussen die lavendelvelden door. Ja, en daar bakt het maar. En daar zal de temperatuur zeker boven de 30 graden uitkomen. Hier in GAP is het uh, op dit moment een gaatje of 28. Dat zal het straks ook wel zijn. En wat je dan krijgt is dat je uh, smeltend asfalt uh, gaat uh, zien. En dat uh, is met name in die allerlaatste call van vandaag. De call de Mance, Vlak voor de finish. Daarnaast... Alleen nog maar één lange afdaling. Daar uh, hebben we dat een aantal jaren geleden gezien. Toen Joseba Belokki daar uh, zo verschrikkelijk hard onderuit ging. En uh, Lance Armstrong toen het lijf redde door uh, via een uh, gastaluut naar beneden te rijden. Een verdiepingje lager terecht kwam. En gewoon weer alsof er niets aan de hand was. Zijn weg uh, vervolgde. Maar dan weten de volgers van het wielrennen weten wel precies welke kol het is. Het is gewoon een bloedlink ding met een gevaarlijke afdaling. En uh, we ben benieuwd wat daar straks gaat gebeuren. En ik denk zoals het er nu naar uitziet. Want het gaat niet regenen volgens mij. Zal met name die hitte, smeltend asfalt dus... dat zal misschien daar wel voor problemen gaan zorgen. Ja, het is er echt een waar heel veel renners niet heel erg naar uitkijken, die afdaling. Nee, nee, nee, nee. er zijn nogal wat renners die met de angst in het lijf rondrijden. Trouwens, de angstigste van allemaal, Thibaut Pinot, uh, die is eruit gestapt. Die is uh, vandaag niet van start gegaan. Hij heeft last van een keelontsteking, werd behandeld met antibiotica... en hij heeft besloten dat hij niet meer verder kon. En Thibaut Pinot is een man waarvan we eigenlijk sinds dit jaar weten... dat hij met een, ja, toch wel een trauma komt. Hij heeft in het verleden een ongeluk meegemaakt. En die angst die is vorig jaar in één keer weer teruggekomen... nadat hij overigens een geweldige Tour reed. Want hij werd tiende in het eindklassement. Hij won een etappe. De achtste, een bergetappe. En uh, later kwam die angst weer terug. En je hebt het eerder in deze tour al kunnen zien dat Pinot doodsbang is om te dalen. Dus die zal blij zijn dat hij er niet bij is. Danny van Poppel is er trouwens ook niet bij. Maar dat is nieuws van gisteren, dat weten we. Maar ja, het is wel de eerste etappe dat hij er niet bij is. Dus uh, ook hem hebben we moeten melden als grappig. Maar er rijden er een paar in het peloton die toch behoorlijk bang zijn. Terwijl ik nu kijk naar Arnold Jensen die de aansluiting krijgt met die kopgroep... heeft hij dan toch knap gedaan. De man van uh, FDG, ploeggenoot trouwens... Uh, van die Thibaut Pinot die uitgestapt is. En hij heeft zijn uh, harde werk in elk geval bekroond... met het feit dat hij mag deel uitmaken van de kopgroep. betekent dat we nu 26 man aan de leiding hebben... en dat het verschil 4 minuten en 14 seconden is. Zou je kunnen zeggen, Gio, de komende dagen... wordt het echt alleen maar zwaarder. Hè? Nog een klimtijdrit, uh, de, de Alpe twee keer op uh, donderdag. Is dit een, een laatste kans dan voor de uh, niet... Met klasse ja, je hoorde het Nicky Terpstra al zeggen... terwijl hij zichzelf toch niet tot de kans hebben in deze etappe rekenen. Nee. Maar het zijn inderdaad al deze mannen die in de kopgroep zitten. De mannen die toch redelijk goed over een berg kunnen komen. Maar die weten dat ze geklopt zijn als het echt aankomstbergen op is. Ja, de Alpen du West natuurlijk. Dat wordt loodzwaar. Morgen die tijdrit, dan krijgen we nog die etappe naar Le Grand Bournon... met de Madeleine. De ene hoogste kol van deze tour. 2000 meter precies, handig te onthouden. En die slotetappen in de bergen. Die etappen van zaterdag... naar de Col de Semnos. Een superkorte etappe, 125 kilometer. Nou geloof me dat daar vuurwerk zal gebeuren. En al deze mannen die in de kopgroep zitten nu, inclusief de wereldkampioen Philippe Gilbert, weten ze dat ze in die etappes niks te zoeken hebben. En inclusief Dumoulin en Johnny Hoogland. Dankjewel Giel. Oh, ja. Tot dan. Ja, Radio to NOS Radio 1 Maia Maia Maia 1 my yahoo my yahoo my my, my, my, my. Zit er meeste, alo, alo. En Să-ți spun, ach alo? mea! Sunt Alo, alo! Sunt iarăși eu fi ca să oseamic, ce sunt voinic, ZANG EN Drago Stadin Taiwan Ozone uit 2004. We gaan eens even kijken of uh, Aart 4 de ploegleider van Vacan Soleil... ook zo ontzettend genoten heeft van dit nummer. Of hem dat uh, een beetje opzweept, Aard. Nou, ik niet meer van jouw stem, Lione. Oh, oh, dankjewel, Aard. We gaan snel door. Johnny Hogerland en Thomas de Gent zitten erbij, hè? Dat werd tijd. Ja, ja, ja, ze zitten erbij. En, uh, eigenlijk... Uh, Gaat het zoals we hadden gedacht dat het zou gaan. En uh, hebben de jongens ook de benen om mee te kunnen. Dat is natuurlijk het tweede. Je kunt alles bedenken, maar het moet vervolgens uitgevoerd kunnen worden. Uh, en de twee juiste mannen voorop. Dus daar zijn we blij mee. Ja, was het lastig om weg te komen? Ja, het was verschrikkelijk snel. Vanaf de start was er een lichte meewind. Uh, na 11 kilometer al gelijk de eerste klim. Vijf kilometer lang. 10%, 6%. Dat uh, erg lastig. Ja, dan weet je dat het dan al gebeurt. Dus je moet al vanaf de start al gelijk zo volledig het maximaal rijden. En, uh, maar ja, ze zitten erbij, dus dat, uh, daar gaat het om. ja En is dat dan zo dat ze vanochtend al hebben gezegd, Aard, luister, uh, het, het voelt goed? Ja, we hadden vier jongens, uh, waaronder Johnny, Chris, of, uh, Thomas en zesje uh, En die, uh, ja, ze konden allemaal mee naar de start. Ze zaten allemaal in ontsnapping mee, mm -hmm. één voor één. Ja, dan, dan is dat wel prettig als het ook uitgevoerd kan worden op deze manier. Ja, het is, we hebben er net al uh, uitgebreid over gehad dat het gewoon echt best wel een zware etappe is. Hoe, hoe, hoe moet dit dan verder? Uh, dit volhouden, voorsprong nog meer vergroten. Dat lijkt me best ja, lastig namelijk. Ja, het peloton staat nu toe dat het, uh, dat het is wat het is. en uh, uh, Niemand van het klassement mee, dus ze accepteren dat de voorsprong nu uitgebracht kan worden. Ja. Voelen, ja. ze, voel, voelen ze de druk om, om voor vakantie te presteren? Jouw renners, merk je dat? Oh, toen bleef het heel lang stil. En volgens mij hoeft Aard hout helemaal niet zo heel lang na te denken... over, over het antwoord op een vraag. Nee, Aard is, nee, Aard is weggevallen. Nou, die vraag... Gio Lippens, zouden ze dat uh, voelen, die druk? Ja, zeker, dat voelen ze wel degelijk. En als ze het niet voelen, in de zin dat de drukte vanuit de ploeg achter zit... vanuit de ploegleiding, vanuit de sponsors natuurlijk, van kanselij, DCM... dan zit die drukte wel achter om iets te laten zien uh, voor de eigen winkel. Want uh, ja, die renners die zijn natuurlijk nog steeds in onzekerheid... over het voortbestaan van de ploeg. En uh, zijn dus druk bezig met uh, ja, kijken of ze ergens anders ondergebracht kunnen worden. En wat is er dan mooier... Dan een dag meezitten in een ontsnapping die mogelijk tot de finish gaat reiken En wie weet, misschien zit er zelfs wel een etappe winst in. Nou, dan weet je dat je kostje bij de volgende ploeg in elk geval wel gekocht is. We hebben het verhaal gehoord dat lieve Westra in de belangstelling staat bij Astana. Dat hij daar al in een verre voor het stadium zou zitten. Maar er mag nog niet getekend worden. Dat zijn nu eenmaal de regels binnen het internationale wielrennen. Maar hij zou eventueel wel eens die overstap kunnen gaan maken. En zo rijden wel meer mannen rond die in de belangstelling staan bij andere ploegen. Ja, en zit je dan in een kopgroep? En uh, gaat het uh, goed uiteindelijk vandaag, dan, uh, dan zit je gewoon ook inderdaad voor de toekomst goed. Dus ik kan me voorstellen dat die renners die druk wel degelijk voelen. Ja, een beetje 5 voor 12, hè? Ja, voor die, voor die mannen is het een beetje 5 voor 12. Ook ja. omdat het de laatste kans is in de Tour. Dus letterlijk 5 voor 12. Want die bergetappes, nou dan moeten ze maar zien dat ze in de bus uh, uiteindelijk uh, de streep halen. En die laatste etappe naar Parijs. Ja, dan weet je het wel zeker. Hè, dat wordt toch wel weer een duel tussen de sprinters die dan nog in koers zijn. En voorlopig zijn ze er gewoon nog hoor. Greipel, Kittel, Cavendish, Sagan natuurlijk die het even geprobeerd heeft vandaag. Want die dacht, ik wil slim zijn. Ik ga nog even wat puntjes pakken voor die groene trui. Terwijl de andere sprinters dat tempo bergop niet kunnen voeren. Volgen, maar uiteindelijk is hij teruggepakt. Dus uh, die strijd is in elk geval even gestreden. Sagan gaat geen punten toevoegen aan zijn totaal. Want die kopgroep die bestaat op dit moment uit 26 man en de voorsprong op het peloton. Ja, nu loopt het pas echt heel snel op zes minuten en twee seconden. Ja, ze mogen dit gaat gaan. Hè? Dus de ontsnapping van de dag worden. Ja. Hier komt de winnaar uit. Dat kan bijna niet anders. Zeggen we gewoon nu al, ergio? Ja, hier moet de winnaar uitkomen. En uh, dat, dat, Een beetje zoals we dat hebben gezien in de etappe naar, naar Lyon. Met die uh, verrassende winnaar met uh, Trentin, Terwijl iedereen toch eigenlijk een klein beetje op Albacini zat uh, te, te gokken. En uh, de Zwitserse commentator, de vrouwelijke commentator die hier een eindje verderop zit. Die hoopte voor vandaag ook op Albacini. Maar die zit er nou net niet bij. Dus die krijgt geen herkansing voor die gemiste kans in Lyon. Dit is radio 1. Bijna half drie tijd voor het NOS-journaal. Mark Visser. Om bewapende, onbemande vliegtuigen te laten vliegen... hoeven de rechtsregels niet te worden aangepast. Dit stelt een adviescommissie in een rapport aan minister Timmermans. Volgens de commissie gelden voor de zogeheten drones... dezelfde regels als voor gewone gevechtsvliegtuigen. Over de ethische kant laat de commissie zich niet uit... omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is verricht. De uitgaven in de zorg groeien de komende jaren minder hard. Minister Schippers zegt dat er vanaf 2015... structureel ongeveer 1 miljard euro minder hoeft te worden uitgegeven... nu er met alle sectoren afspraken zijn gemaakt. Het moet onder meer bereikt worden door meer zelfzorg van patiënten... en meer zorg van de specialist naar de huisarts te verschuiven. En het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een digitaal paspoort. Daarmee moet worden voorkomen dat jongeren eenvoudige drank en sigaretten kopen bij webshops... schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Het elektronisch paspoort zou dezelfde status moeten krijgen als een identiteitsbewijs en in 2015 klaar moeten zijn. Dat is het belangrijkste nieuws. En in ieder geval denk ik nog steeds problemen op de A2. Uh, Dennis mooi van de AWB. Dat klopt helemaal, Dionne. Want die is nog steeds dicht in zuidelijke richting. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knoopendel en Kerkdriel door dat ongeluk met die vrachtwagen vanochtend. Uh, als je vanuit Utrecht naar Brabant wil rijden om via Gorkum... op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... is tussen Kerkdriel en Zalbommel alleen nog de linker rijstrook dicht... En er staat ook viel op de A15 Nijmegen Rotterdam, bij Gorkum 3 kilometer. En een kapotte vrachtwagen in Brabant op de A58 Tilburg Eindhoven. Tussen Moergestel en best 5 kilometer. De rechter rijstok is dicht. I can't be moving et dans les chansons poupée Chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brésée en mes éclats de voix Seule parfois je souffre Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître des garçons Je ne suis une poupée de si une poupée de son Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupées de cire, poupées de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupées de Geschreven door Serge Gainsbourg Ze won voor Luxemburg het Songfestival met dit nummer in 1965. De tourartiest van vandaag. Frans Gal Dit was poupée de Poepé de Song. Het gaat hard met de voorsprong van de kopgroep. Eén plaatje en het nieuws verder. En er is alweer bijna een halve minuut bij. Uh, Sebastian Timmerman en Gio Lippens, de kopgroep. Wie zit er daarin? Ja, daar zitten een hele hoop mensen in. En dan zei ik toch net dat, uh, dat het jammer was voor die Zwitserse commentator naast me... dat Albacini niet in de oh, kopgroep zat. Wel, dat hij geen kans kreeg. En wat zul je <laughs> altijd zien? Ik zie hem net door het beeld heen rijden. <laughs> Albacini zit er wel degelijk bij. Die oer en oersterke Zwitser. En hij is ook echt wel een afmaker. Ook al zou je dat niet zeggen na die etappe waarin hij klop kreeg van uh, Trentin. Maar uh, hij zit er nu gewoon bij. Nou, even de namen. Jongens, hou je vast. Adam Hansen, Philippe Gilbert, Manuel Quinziato, DJ Gallop. Kleuden, Gauthier, Veuclair, Janson, Cadry, Riblon, Roach, Trofimov, Asterloza, Costa, Coppel, Navarro, Mori, Velitz, Navardauskas, Albacini, Maier. Dumoulin, de Nederlandse Dumoulin. Tom Dumoulin, Thomas de Gent, Johnny Hogeland. En dan hebben we tot slot een man van uh, Soja, Sun, Jean-Marc Marino. Hij completeert de kopgroep. Als u goed heeft meegeteld zijn het er 26. En jawel dus, Albacini zit er gewoon in. Maar ook die twee Nederlanders. Hogeland dus eindelijk wel in de goede ontsnapping. Nadat hij op weg naar Lyon vergeefs probeerde om aansluiting te krijgen bij die kopgroep. Samen met Damiano Cunigo heel lang daar een beetje tussen bleef zwemmen. Dat wordt dan een onvervalste chasse patat genoemd. Een Hoogland die zich uiteindelijk weer moedeloos liet terugzakken in het peloton en ontzettend kwaad was op zijn ploeggenoten die niet in het begin van de etappe attent waren om mee te springen. De Gent er dus ook bij, dat is ook een beetje van achteraan rijden, vooraan rijden. We zien hem vaak achteraan meerijden, maar zo heel af en toe dan laat hij zich van voren zien en dan weten we toe hij in staat is, tenminste als hij in topvorm is. Want vorig jaar reed hij in de Giro een geweldige etappe naar de hoogste col daar, naar de Stelvio. Die etappe won hij en Uiteindelijk stond hij op het podium bij de finish in Italië. Dus Thomas de Gent kan dat. En Tom Dumoulin. Ja, natuurlijk, die Nederlander. We weten het van Corsica. Hij probeerde het in de etappe naar Calvi. De etappe die, die uiteindelijk niet kon winnen. Want het eindigde in een soort semi-massa sprint. Helaas voor hem. Maar Tom Dumoulin, dat was een vergeefse kans. Maar hij liet zich wel even zien. Zes minuten en 26 is het verschil tussen de kopgroep van 26 man en het peloton. Het peloton dat het dus relatief rustig aandoet met 120 Kilometer te rijden, warme kilometers, Sebas. Het is puffen vandaag inderdaad in deze streek. We rijden inmiddels in de droom. Maakte er net even een uitstapje terug. De Vaucluse in nu weer terug in de droom. Op de tweede beklimming van de dag. De de McQuenje. Klim uit de tweede categorie waar we net Johnny Hogeland toen wij inpikten, zoals dat zo mooi heet, achter de kopgroep even helemaal op kop zagen rijden. Hij bepaalde toen het tempo, heeft net even zijn ploegleider bij zich gehad. En hier achter de kopgroep zit niet Aard Vierhouten, maar zit inmiddels Hilaire van der Schuren, de eerste ploegleider zeg maar, bij vakantielijn. Normaal gesproken rijden de tweede ploegleider, zat het naar voren bij Argos Shimano is dat wel het geval. Want Ardie Engels zit daar hier achter de kopgroep om Tom Dumoulin bij te staan. Maar uh, Hilaire van der Schuren dus namens vakantie DCM. Nu die ploeg twee komen, uh, mensen dus in deze uitgebreide kopgroep 26 man vertegenwoordigd heeft in de laatste kilometer. Zo'n beetje zijn ze van die uh, tweede call als we dan niet boven zijn nog 120 kilometer te gaan. Dus het is nog wel eentje en inderdaad het is warm vandaag. Het is uh, drukkend heet. Zou me niet verbazen als het uh, zo rond de 35 graden is. En als we vanavond nog eens een flinke donderbui over ons heen gaan krijgen. Want dat wordt toch ook voorspeld voor de komende dagen. En je ziet al wel de bewolking in de lucht zo langzaam en zeker een beetje toenemen. Maar laten we hopen dat dat in ieder geval uitblijft totdat we de finish zijn gepasseerd. En totdat wij het hotel hebben bereikt vanavond. Zodat we in ieder geval daar droog aankomen. De kopgroep werkt redelijk goed samen. Met zo'n grote groep kun je natuurlijk ook nog eventjes een beetje verstoppen. En het is het rood-wit-blauw Johnny Hogeland die die als eerste hierboven komt op deze tweede beklimming van de dag. Pakt dus weer wat puntjes mee. En belangrijker wellicht, pakt dus ook wat geld mee. En dat betekent dat we gaan uh, dalen uh, van zo'n dikke duizend meter hoogte... waar we nu toch wel op zitten, naar zo'n 700 meter hoogte. Stuk dalen en dan gaat de etappe eerst een beetje lichtjes af. Bergaf en daarna weer licht berg op verder in de richting van Gap. Sony Hoogland dus, net als Tom Dumoulin, prima mee. En Hoogland als eerste boven op de tweede beklimming. De Kolde-Macquennyen. De etappe wordt er een voor de vluchters, dat is duidelijk. Dus we willen veel renners uit dat peloton meezitten in zo'n ontsnapping. En uh, hij heeft het gered hoor. Ook Tom Dumoulin van Argos Hancock sprak hem voor de start. Is dit nou een dag dat je mag? Ja. Nou, mooi toch? Ja, heel mooi. Dus uh, ik ga het ook zeker proberen. En uh, ja, ik hoop dat het lukt. En er uh, is morgen nog een mooie tijd. Maar als je mee zit in de ontsnapping uh, ga ik daar natuurlijk niet mee bezig zijn. En dan is het volop vandaag. Um, en als het niet lukt, want de halve peloton wil meezetten, dus het gaat niet zo makkelijk zijn. Um, en als het niet lukt, dan, uh, dan ga ik me uh, bezighouden met morgen. Hoe lastig zal het zijn? Want je geeft het al aan, iedereen wil weg. Waar ga je op letten? Uh, waar ga je op letten? Ja, dat is heel instinctief eigenlijk, dat je uh, moet springen. Maar uh, het is sowieso, de eerste klim is al na 11 kilometer of zo. Dus uh, dan weet je al dat het een hele kleine kans is dat ze daarvoor gaan wegraden. Dus tot de eerste klim doe je al niks. De eerste klim probeer je goed over te komen en misschien, of ja, waarschijnlijk raden ze daarna eigenlijk weg. Dus dat is de truc om je tot dan rustig te houden en dan net op een goed moment te springen. Dat is wel heel moeilijk hoor, maar ik hoop... Wat de renners die je in de gaten houdt? Ja, je weet wel dat de verklairs van deze wereld graag willen meezitten. En natuurlijk de Vogt en... v 3 go 3 go ja, dat zijn de standaardrenners, maar... Uh, ik, ik spring niet op een uh, bepaalde renner, nee. nee. Want ik kan me voorstellen dat je nu ontzettend gemotiveerd bent. Ook afgelopen zaterdag hadden we het er ook over, toen mocht het niet. Maar dat was ook zo'n rit, hè, waar, waarin jij echt niet meer staan had in zo'n groep. Nee, dus uiteindelijk bleef hij ook weg, dus dat was ook wel een beetje balen. Dat was trouwens ons plan ook niet, we hebben geprobeerd te controleren en toen kwam Simon Geske met een gelukje eigenlijk toch in de ontsnapping mee te zetten. Maar ja, dat was wel voor mij jammer dat de kopgroep toen naar de finish ging. Nou, het plan is duidelijk hè? attent zijn, goed timen en een beetje geluk hebben hè? dat is het eigenlijk. Precies, precies, ja. Nou, attent zijn en een beetje geluk hebben. En uh, het instinct klopt hoor, bij Tom Dumoulin. Hij is weg en ook Johnny Hoogerland zit in de kopgroep. Twee keer een Nederlander in een kopgroep van 26. De toel op Radio 1. On the other side of the street I knew. Stood girl that looked like you. I guess that's deja vu, I thought this can't be true. Cause you moved to West L.A. New York or Santa Fe or Wherever to get away from me. How you been? Can't be true cause 5 De tweets. Luc Bonjour Luc. Bonjour. Er is iets gebeurd met het kapsel van argos renner Koen de Kort. Ja, dit is de weddenschap die ik met Marcel had afgesloten. Als Marcel drie etappes zou winnen, dan zou ik zijn haarstijl nemen. Ja, en Marcel Kittel won dus inderdaad drie etappes. En dus loopt Koen de Kort nu rond als Fido Dido. Nou, het is niet zo erg als ik had gedacht. Ik dacht dat het dat het er echt belachelijk uit zou zien. Tuurlijk niet, Koen. Het ziet er helemaal niet belachelijk uit. En, oh, ik krijg nog een belletje van Bart Simpson. Hij wilde dus zijn kapsel terug. weetjes. Veel reacties op Twitter. Michael Condé zegt een man van zijn woord, die Koen de Kort. Rick Houwers vindt hem een held. Meijer twittert gelukkig zijn helmen tegenwoordig verplicht. Michelle Kirchenbaum heeft het over Koen de Ferrykort. Katja van der Velden meent dat Koen de Kort en Kittel de eerste tweeling in de Tour ooit is. Bart de Vries geeft nog even een trap na. Hij zegt, Koen, sorry, maar het staat Marcel toch net iets beter. Peter de Quint kan er toch wel mee leven, daar komt die Koen prima mee weg, twittert hij. En Louise de Paus twittert dat ze het stoer van hem vindt. Al vind ik je eigen kapsel dan mooier, één troost, het groeit weer aan. En tot die tijd sterkte. Luk, jij uh, ja. als, uh, als uh, volksvertegenwoordiger van deze hele <lacht> sport. Jouw punt? Met mijn punt? Ja, heb je een punt? Uh, nou, ik heb vooral hashtags. Of uh, niet nee, Hashtag Tom Dumoulin bijvoorbeeld, hij is mee in ontsnapping. Waarom is iedereen zo gek van die gozer? Uh, omdat hij best goed is, hè? Ja, ik vind iedereen vindt hem goed. Ja, weet ik, maar. Maar ik moet even door met mijn tweets, oké? Okay? Hier is de Rebus. Nee, Max, maar, maar, maar. <lacht> En we even door. Tom Dumoulin dus. Hij is uh, populair. Rick Nederend, die zegt dus alle ballen op Tom Dumoulin. Algo's, die jongen niet meer aan het lijntje houden, maar lekker laten koersen. Hup, Tom, hup, Tom, zegt Rick. Jules Berghoff zegt 22 jaar en dan al sterk genoeg in de derde week om mee te gaan in een kopgroep. Gert Jacobs zegt kopgroep van 25 jaar wel met Johnny Go Johnny en Tom Dumoulin. Mooie dag, Oranje dag, we gaan er eens goed recht voor zitten. Zonder interpunctie, ook Gert heeft geen punten kennelijk. En Rob Colner die zegt mooie kopgroep, kom op Tom Dumoulin, het is je gegund. Trappenman man Het gaat over Tom Dumoren op twitter dus leuk om te lezen hij zit erbij zeker weten straks meer tweets du tour ma ja. triste laisse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 Ça fait ik te ben voor zipp, maar Maar ik zeg dat ik voor zipp. Ik ik ben voor zipp. Ik zeg dat ik onniet ben voor Ik zeg dat ik Ne réfléchis plus facilement. Je me tire, je ne me bats pas, je bats je sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'a. Zal ik je zitten, je gewoon de peepoes zitten? Deze Jezus, kom maar re. Er stond in ieder geval uh, vorige maand nog nummer 1 in Frankrijk. Dit is uh, Maître Jean avec Jemetier. Tom Dumoulin en Johnny Hoogland, vertegenwoordigen Nederland in de kopgroep. Loopt de voorsprong nog op? Uh, voorsprong blijft ongeveer gelijk. Ik denk dat nu een beetje de status quo is bereikt. Dat het peloton het zo wel goed vindt. En dat ze denken, deze voorsprong of deze achterstand uh, meer laten we het niet worden. Want ja, controle is natuurlijk altijd wel een ding in het peloton. Je moet ze niet te ver laten weglopen. Geen enkel gevaar trouwens voor de gele trui voor de klassementsmannen. De best geclasseerde in de kopgroep van 26 man is een Spanjaard. Hij rijdt voor Kovidis in Franse dienst dus. en Zijn naam is Daniel Navarro. Hij staat 20ste in het algemeen klassement op 23 minuten. En 36 seconden van Christopher Froome. Dus dat geeft wel even aan dat er verder helemaal niets aan de hand is. Voor de rest zien we ook veel koppeltjes en zelfs trio's in die kopgroep zitten. Twee man van BMC dus. Gilbert en Quinziato. Drie man van Radiocheck. DJ Galopin en Dan. Dan weer twee man van Europa, twee man van AG2R. Dan twee man van Cofidis, Dan hebben we ook twee man van Orica. Waarbij dus die Michael Albassini. Let op hem. En ook Cameron Meyer is een uh, hele goede coureur. En dan hebben we nog de twee mannetjes van Vakantseleid DCM. Thomas de Gent en Johnny Hogeland. Dat betekent dat er in de finale, als het echt spannend gaat worden op die laatste klim. Die laatste afdaling misschien wel. Hier in de straten van GAP. De laatste zes kilometer die vlak zijn. Dan uh, kan het nog uh, heel erg spannend worden. Want dan kunnen ze natuurlijk... Nog een spelletje gaan spelen. Als ze tenminste nog meer dan één man in de kopgroep erbij hebben. We zagen zojuist ook al die schlek aan de achterkant van het peloton. Waarschijnlijk een lekker band gehad. Want je zag hem met de hand omhoog. Zag je hem de richting van de ploegleider roepen. En uiteindelijk zagen we hem achtervolgen. Inderdaad aan de bumper van de ploegleiderswagen. Een bidon aan het nippeltje in de mond. Recht vooruit en dan met twee handen aan het stuur. Loei en loeihard in de achtervolging. 6 minuten 36 is het op dit moment. Ze was achter de kopgroep. Het gaat uh, hard hier hoor, het gaat snel. Want we rijden uh, momenteel 50 kilometer per uur uh, uh, achter de kopgroep aan op de motor. En de weg gaat toch niet zo heel erg stel meer uh, naar beneden. Zoals uh, net na de top van die Col de uh, Moeilijke naam om uit te spreken. Die afdaling, dat was wel een pittig hoor. De eerste 5, 6 kilometer. Smal weggetje, niet al te best asfalt. Flinke uh, hoogteverschillen, vooral in de bochten behoorlijk wat haarspeldbochten. We hebben alvast weer even kunnen wennen voor als we de Alpen echt ingaan. Overmorgen natuurlijk met die etappe naar de Alp du West. Morgen de tijdrit. En zo konden we alvast weer een beetje in de sfeer komen van het afdalen in de vooralpen waar we rijden. Prachtige, mooie omgeving. Vrij rustige omgeving waar we nu rijden eigenlijk. Want niet zo heel veel publiek hier langs de kant van de weg. Dat was wel anders eigenlijk bij de start vandaag in vest la romaine En in de eerste 20, 30 kilometer. Heel veel veel Nederlanders daar ook. En het was echt mooi om te zien, euh, mooi om te horen het geluid. Toen bijvoorbeeld Bauke Mollema daar uit de bus stapte. Het was echt alsof een grote voetbalverdette een volgepakt voetbalstadion euh, euh, binnenkwam getreden. Het veld toe kwam gelopen toen hij de bus uitkwam. Je hoorde echt al die Nederlanders Bauke, Bauke. En we kregen er allemaal een beetje kippenvel van. Mooi om mee te maken. Hogeland, natuurlijk, als altijd. In zijn rood-wit-blauwe trui kreeg hij ook de aanmoedigingen. En dus euh, zien de Nederlanders die hier nog langs kant van de weg staan tot hun tevredenheid. Hoogeland dus nu ook mee zitten in de kopgroep. Tom Dumoulin in het Argos wit. Dat hele lichte wit zal misschien wat minder makkelijk te herkennen zijn... voor de Nederlanders. Maar ook hij zit er dus wel degelijk bij. Ook Philippe Gilbert, de wereldkampioen. Gevaarlijke klant natuurlijk. Kreeg heel veel aanmoedigingen vanmorgen. En zal zeker nog een rol van betekenis gaan spelen straks in de finale. Weg loopt nu weer wat steiler naar beneden. Ik zie wat gekromde ruggen daar... In die kopgroep voor mij, Dumoulin, zit goed van voren. Dus even kijken, waar zit Hoogeland? Die zit een beetje in het midden, zo te zien, vanuit mijn oogpunt van deze groep. Helemaal achteraan, Thomas Leclerc vlak hem ook niet uit. Heeft wat goed te maken na een tot nu toe zeer teleurstellende ronde van Frankrijk voor hem. Heeft net even een plaspauze gehad, maar keert nu weer terug in de kopgroep. Kopgroep heeft 63 kilometer afgelegd in deze etappe. We rijden La Chau binnen nog 105 kilometer te gaan. Radio Tour de France. Ook op internet de Tour Live bij de NOS. Ja, ik okay, krijg echt een kick van voor. Bekijk de beelden, lees het laatste nieuws en volg de live statistieken via nos.nl/slash tour. Le spectacle de la NOS. Tour, ça roule. Stuart, Kent, stop me nou. Met een uh, kopgroep van 26 man gaan we richting het nieuws van drie uur. Twee Nederlanders in die kopgroep: Tom Dumoulin van Argos en Johnny Hogerland van Vacan Soleil. Voorsprong op het peloton. Meer dan zeven minuten, nog ruim 100 kilometer te gaan. Tot straks, Radio Tour de France. A bientôt, avec Radio Tour de France.